Zou ik jou graag willen zijn In een dwangbuis, niet in een korset Zij snoeren slechts jouw lichaam vast Mij wordt de ziel gebonden Ik lever de strijd Heb alles gedurfd En wat heb ik bereid? Het enige lijkt de wanzin. en de enige redding is de Was ik maar niet voorbestemd Elisabeth te zijn, dan was ik als Titania. Die enkel glimlacht als men zegt, ze is geschikt. Toch ze was niets, niets, echt niets.